Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het besluit van Israël... om gaza stad te bezetten. Afgelopen nacht besloot het Israëlische kabinet... dat ze over een maand de stad gaan innemen. 800.000 tot 900.000 gazanen worden hierdoor gedwongen... om naar het zuiden te trekken. En daar is het volgens het Rode Kruis al overvol. Mensen wonen daar bovenop elkaar in tentenkampen. Als je geluk hebt, heb je een tentcel boven je hoofd. Maar vaak is het een, een provisorisch... Iets dat je zelf hebt gemaakt of je leeft in de buitenlucht. Daar zouden mensen dan naartoe moeten. De vraag is ook, hoe komen mensen daar? Heb je een auto? Uh, wat neem je mee? Er is veel kritiek op het besluit van het Israëlische kabinet. De Britse premier Starmer en de VN-mensenrechtenchef noemen het een grote fout. Een pro-Russische hackersgroep is drie weken na een grote internationale politieactie... weer net zo actief als daarvoor... TV-programma Pointer en de Belgische Omroep VRT deden er onderzoek naar... Vorige maand zei politiedienst Europol dat er in twaalf landen een cybercrime-netwerk was opgerold. Er werden servers platgelegd, huiszoekingen gedaan en mensen opgepakt. Binnen een week was de hackersgroep weer online, zegt deze VRT-journalist. We hebben kunnen meelezen uh, in honderden berichten die ze hebben gestuurd naar elkaar... Uh, net na die grote politieactie in Europa. En dan zien we dat er ja, enkele dagen is het dan kalm. En dan zie je heel veel berichten opduiken van we moeten wraak nemen, we gaan die website viseren.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 Het wordt wat drukker op de weg in Noord-Holland. Er ontstaan wat korte files. De meeste vertraging zien we nu op de A9, of maar richting Amstelveen. Bij het Trotterpolterplein 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En wat ook opvalt is de N501 Denburg richting Den Horen. Voor het veer naar Den Helder 2 kilometer en dat kost je nu een kwartier. En tot zover de ADB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The boys are back in town.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 Sturen.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 van Zandvoort Dit is ZFM put up Zit je nou in mijn systeem? Zit je daar te vastgeroest? Zo is er weer een dag voorbij, kon ik maar in een moment zijn. Ik weet lang wat ik wil zijn, wat is er aan de hand met mij? ZFM. S I'll watch you try with the things that I Please accept me. You do that phone You don't care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 to the dance floor. Yo, everybody in the floor. Two, three. Four.